11 uur. Rachid Finch met het NOS journaal. De VVD en de PVDA staan nu allebei op 35 zetels. Dat blijkt uit een van de grote peilingen, de politieke barometer van Ipsos Synovate. In de barometer van woensdag was er nog een verschil van twee zetels tussen VVD en PVDA. De SP staat nu op 21 zetels, gevolgd door de PVV op 19, CDA op 13, D66 heeft er 11 en 50 plus 1. De andere partijen bleven gelijk ten opzichte van de peiling van woensdag. Alle politieke peilingen hebben een foutmarge van zeker twee zetels naar boven of naar beneden. Een tbs er uit de kliniek Oldekotten in Rekken is vanmiddag met geweld ontsnapt aan zijn begeleider. Uren later werd hij in de buurt van Enschede weer aangehouden. De man had toestemming gekregen voor begeleid verlof. Volgens justitie gebruikte hij onderweg geweld om te ontkomen. Wat hij precies deed is niet bekendgemaakt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 Mogelijk waren er ook twee parlementsleden van Gouden Dageraad bij betrokken. De partij heeft zelf beelden van de actie verspreid. Op die beelden is te zien dat autochtone Grieken niet worden lastiggevallen. Omstanders wilden of durfden niet in te grijpen. Gouden Dageraad haalde bij de verkiezingen in juni 21 zetels in het Griekse parlement. De partij haalt regelmatig het nieuws met gewelddadige acties tegen illegale buitenlanders. Op het strand bij Wassenaar is een reclamevliegtuigje van het CDA... gebotst met een toestel dat aan het werk was voor de SP. De piloot van het CDA-toestel vloog met een sleep met een leus... langs de Zuid-Hollandse kust. Het toestel botste met een vliegtuig dat voor de SP video-opname maakte... van een ander SP-vliegtuig. Het CDA-toestel raakte met een vleugel het vliegtuigje met de cameraploeg... en bleef volgens de ploeg daaraan vastzitten. Het duurde een halve minuut voordat de twee van elkaar loskwamen. Het CDA-toestel had schade aan de vleugel en landde op het strand... De twee SP-vliegtuigen konden doorvliegen naar Rotterdam... waar ze zonder problemen zijn geland. Bij een botsing tussen een trein en een tractor in Roemenië... zijn acht mensen om het leven gekomen. Twee mensen raakten zwaar gewond, meldt het Roemeense persbureau Mediafax. Op een aanhangwagen achter de trekker zaten vijftien landarbeiders. De 78-jarige bestuurder had de aankomende trein niet gehoord... en reed een onbewaakte spoorwegovergang op. Een aantal arbeiders wisten nog op tijd van de wagen te springen. En ook de bestuurder zou het ongeluk hebben overleefd. De politie heeft de identiteit vastgesteld van de man die vannacht in Schiedam werd doodgeschoten. Het is een man van 40 uit Schiedam. De schietpartij was in een café. Er is nog geprobeerd om de man te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten. De politie heeft iemand aangehouden die agenten belemmerde bij hun werk. Maar voor de schietpartij zelf is voor zover bekend nog niemand aangehouden. De aanleiding voor de schietpartij is niet duidelijk. De Zuid-Koreaanse film Pieta van regisseur Kim Ki Doek heeft in Venetië de Gouden Leeuw voor beste film gewonnen. In het drama haalt de hoofdrolspeler namens schuldeisers geld op. Als mensen niet kunnen betalen, dwingt hij hen tot zelfverminking om verzekeringsgeld te incasseren, zodat ze hun schuld alsnog kunnen aflossen. De prijs voor beste regie ging naar Paul Thomas Anderson voor The Master over de oprichter van Scientology, L. Ron Hubbard. De hoofdrolspelers uit The Master, Philip Seymour Hoffman en Joaquin Phoenix, deelden de prijs voor beste acteur. En de prijs voor beste actrice ging naar de Israëlische Hadass Jaron voor haar film It, Fill the Void. Rolstoeltennisser Esther Vergeer heeft bij de Paralympische Spelen ook goud behaald in het dubbelspel. Met haar partner Marjolein Buis won ze in twee sets van het koppel Aniek van Koot en Jiske Griffioen in 6-1 en 6-3. Vrijdag won Vergeer al goud in het enkelspel. De Britse tennisser Andy Murray heeft zich als eerste geplaatst voor de finale van de US Open. Murray, die Olympisch kampioen is, won in de halve finale van de Tsjech Thomas Berdig. Hij won in vier sets. Murray speelt in de finale tegen de winnaar van de partij tussen titelverdediger Novak Djok Djokovic uit Servië en de Spanjaard David Ferrer. Dan het weer. Vannacht op een aantal plaatsen lage bewolking en nevel, mogelijk in het noorden mist, minimaal van 8 graden.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 Geef u nu op via www.brandwanderstichting.nl/rookmelderteam. Stem woensdag, D66. Alexander Pechtold Toneelgroep De Appel speelt Herakles. Regie Auschreidane Senior. De Theatermarathon. Tot en met oktober. Appeltheater Den Haag. November. Carré, Amsterdam. Kaarten, toneelgroep De of Carré.nl.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 Buiten is het 13 graden. Binnen zit Max van Bezel. Het zit het CDA toch wel erg tegen dit jaar. Wilde Sibwan Buma bij het lijsttrekkersdebat van het Jeugdjournaal... een spreekbeurt houden over zijn konijnen Mopsy en Snuffy... en mocht dat niet van de redactie, want niet serieus genoeg. Het moest over Griekenland gaan, of normen en waarden... of het tegengaan van drugsgebruik. Mij nam het wel voor Buma in... Eigenlijk wil ik hem tot 12 september nog alleen maar horen... over de Henk en Ingrid van het CDA, Mopsie en Snuffy. Het oog op de avond dat, althans volgens Nieuwsuur... de PvdA voor het eerst op evenveel zetels uitkomt als de VVD. En dus reist nu de vraag, wat voor kabinet krijgen we dan na 12 september? Daarover hoort u haastredacteur redacteur Wilma Borsman en de politieke watchers Mark Chavan... Jan Schinkelshoek en Sheila Sitalsing. De Grieken worden er deze dagen weer eens aan herinnerd... dat ze het snoeimes moeten hanteren. De trojka van EU, IMF en de Europese Centrale Bank is op bezoek. En morgen praten ze met de minister van Financiën. Athene aan de lijn. Joop van der Ende ontvangt op 10 september... een eredoctoraat van de Universiteit Nijenrode. Niet slecht voor een man die begon als timmerman, technisch tekenaar... en als de clown Taco... We praten met de gelukkige. En oud-Beatle Paul McCartney mag zich sinds 1997 al Sir Paul McCartney noemen. Maar vandaag ontving hij uit handen van president Hollande... ook nog eens de hoge Franse onderscheiding, de Légion d'honneur. En daarom staat de muziekkeus in deze aflevering van Het Oog... in het teken van artiesten die al eerder die eer ten deel viel. Dat allemaal straks, maar nu eerst het nieuws van vandaag. Zaterdag 8 september. De lijsttrekkers hebben het lastigste debat van de campagne achter de rug. Ze moesten opdraven bij het Jeugdjournaal. Daar kom je niet weg met populistische prietpraat... of rookgordijnen optrekken rond de hypotheekrenteaftrek. Alleen als je duidelijk bent, komt de boodschap over. Ik wil voor jullie het allerbeste onderwijs. En dat is met kleinere klassen, met de slimste leraren... en met een beetje extra ondersteuning voor als je niet helemaal mee kan komen in de klas. En wat ik zou willen is dat jullie zelf kunnen beslissen wat je van je leven wilt maken. Dat als je van school komt dat je ook een goede baan krijgt. Die landen die nu geld vragen die hebben gewoon gejokt. Die zijn niet eerlijk geweest over wat ze met dat geld allemaal hebben gedaan. Die hebben feest gevierd en wij hoeven hier in Nederland niet te betalen voor landen in Zuid-Europa die er zelf een potje van hebben gemaakt. Nou, ik wil het graag hebben over verjaardagsfeestjes. Want er zijn heel veel kinderen die willen altijd heel graag naar een verjaardagsfeestjes maar die komen er nooit. En dan was het omdat we geen cadeautjes konden kopen voor die kinderen. En toen ik daar meer over ging nadenken en met die mensen ging praten... dan hoorde ik dat die mensen gewoon zo weinig geld hadden... dat ze ook zelfs niet elke week, elke dag warm eten konden krijgen. De lijsttrekkers en de kinderen bespraken dezelfde onderwerpen... als in de grote mensendebatten, zoals extra steun aan Griekenland. Benieuwd of deze duidelijke uitleg bij een nee... ook in de Tweede Kamer een keer voorbij komt. En wij moeten zelf ook bezuinigen. Als wij dan geld uitgeven aan Griekenland, dan gaan wij misschien weer failliet. En zo kan je het eigenlijk een beetje vergelijken met de WIP. Want als Griekenland het dan weer teruggeeft, dan zijn hun weer failliet. En zo kan het de hele tijd doorgaan. In het kader van het debat moesten alle lijsttrekkers een spreekbeurt houden. Siban Buma van het CDA wist zijn thema net als vroeger. Ik wou een spreekbeurt houden over onze twee konijnen. Mopsie en Snuffie. Maar het onderwerp was verplicht. We zouden het hebben ik over heb die, precies. kinderen in Nederland. Dus ik heb die spreekbeurt in willen leveren. Maar toen zeiden jullie dat mag niet. Nee, we gaan eerst even kijken naar een filmpje. En dan is de vraag: maak het liedje af dat u hoort. Dus u mag gelijk doorgaan met zingen. Niet voorzeggen, nee, niet Neem je mee op reis, neem je mee. Ja, Naar Rome of Parijs, neem je mee. En dan houdt het mij op. Neem je mee op reis, neem je mee.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 de verkiezingen van woensdag echt ergens over gaan. Nu de PvdA oprukt in de peilingen, is het voor rechts en links vrij schieten. Deze meer mensen hebben ook zoiets van, ja, de partij vanavond is wel leuk en aardig, maar we kennen ze uit het verleden. Nu links praten en op 13 september eh, rechts, eh, rechts afslaan. Geert Wilders is het daar roerend mee eens. Hij is bang dat ook de nieuwe PvdA-leider het schoothondje wordt van Mark Rutte.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 Die mantra die Samson al een paar dagen opzegt, lijkt te werken. In de laatste peiling van Ipsos Synovate voor nieuwshuur is de PvdA net zo groot als de VVD. De Partij van de Arbeid, 30 zetels in de Kamer. Woensdag 32, nu verder omhoog naar 35. De VVD heeft nu 31 zetels in de Kamer, 34 afgelopen week... en met één erbij nu ook 35. Partij van de Arbeid en VVD in deze peiling op gelijke hoogte. Premier Rutte is er niet van onder de indruk. Ja, toen de campagne begon drie, vier weken geleden... toen stond de socialistische partij in de meeste peilingen boven de VVD. Uh, Daarna stonden ze wat onder ons. Dus ik heb al een tijdje dat er iemand in mijn nek hijgt. En uh, ja, dat was nu iemand anders dan eerst. Uh, maar uiteindelijk gaat het om onze ideeën voor Nederland. En uh, ik heb vertrouwen op het oordeel van de kiezen. Dat was Nieuws Vandaag op Radio en tv. Contact nu met politiek redacteur Wilma Borgman. Goedenavond, Wilma. Dag, Max. Goedenavond. Hoe serieus wordt deze peiling genomen en vooral schrikt de VVD hiervan? Ja, ze zullen daar zeggen het zijn maar peilingen. En uh, natuurlijk, dat is ook zo, het is maar één nieuwe peiling vanavond in Nieuwsuur. We hoorden Rutte net, uh, die wordt er niet nerveus van, zegt hij. Maar deze peiling bevestigt de trend van de afgelopen weken. Uh, de trend die we eigenlijk al zien vanaf het begin van de campagne. En reken maar dat ze zich hier zorgen over maken. Want als dit zo doorgaat, wordt een uh, nieuwe periode voor Mark Rutte als premier... Nou ja, toch steeds minder vanzelfsprekend. En natuurlijk baart de VVD dat zorgen. Uh, denk Max ook even terug aan de campagne in 2010 en vooral de formatie daarna. Um, toen kropen de curves in, in de dagen voor de verkiezingen... ...kropen die curves van PvdA en VVD in de peilingen steeds meer naar elkaar toe. Uh, de VVD won toen op het nippertje met één zetel verschil. Als de verkiezingen een dag later waren geweest, denken ze wel eens bij de liberalen... ...dan had ook de PvdA zomaar kunnen winnen. En um, dat is niet het scenario dat ze graag herhaald zien... Bij de VVD. Wat voor uh, coalitiemogelijkheden liggen er nu eigen, uh, eigenlijk in het verschiet... Nou ja, als deze peilingen de uitslag van woensdag inderdaad voorspellen... ...dan wordt het aantal mogelijkheden nogal beperkt. Want ga maar even na, over rechts kan niet. Want het CDA wil niet meer met de PVV. Uh, nou ja, als de VVD al alleen zou willen met de PVV... ...dan hebben ze toch nog niet genoeg zetels samen. Over links kan niet, want SP samen uh, met de PVDA is niet genoeg. Die zouden toch al gauw vier of uh, vijf partijen nodig hebben voor de meerderheid. Hoe stabiel wordt zo'n kabinet dan nog? En dan kom je toch al snel uit bij uh, dat middenkabinet... PvdA VVD samen um, en dan zou D66 of het CDA of D66 en het CDA daarbij kunnen, want de VVD heeft wel graag dat CDA erbij. En als PvdA en VVD nog een paar zeteltjes erbij winnen in deze tweestrijd, kunnen ze dan niet gewoon met z'n tweeën een nieuw kabinet vormen? Ja, Max, dat, dat um, zou zomaar kunnen, want nu worden ze allebei op uh, 35 gepeld. En er zit natuurlijk een foutmarge uh, in van een paar zetels, maar uh, de VVD haalt al heel stabiel sinds de vorige verkiezingen telkens zo'n beetje 3, 4, 35 zetels. En kijk eens naar de sprong die Diederik Samson van de PvdA heeft gemaakt... Uh, sinds 26 augustus van 22 naar 35 zetels. Nou, wie weet wat er dan nog in het verschiet ligt. Nog even de uh, partijen die er niet zo goed uitkomen bij uh, Ipsos Sinofeet. Ja, het CDA die stijgt licht van 12 naar 13. Maar dat ja, blijft modderen. ja. Ondanks de toch niet zo slechte campagne die Sibrand Buma scoort. Want je zei net uh, zelf al dat hij vanavond als beste uit uh, de quiz van het ja. Jeugdjournaaldebat uh, kwam. Hij komt er niet tussen. De oude machtspositie voor het CDA is wel heel erg ver uit beeld geraakt. En dat bleek bijvoorbeeld um, toen het CDA niet eens werd uitgenodigd voor dat premiersdebat bij RTL eind augustus. Uh, maar gek genoeg betekent dat niet dat ze uh, na de verkiezingen ook genegeerd zullen worden. Want het CDA staat op heel veel lijstjes met gewenste coalitiepartners... toch uh, uh, op een prominente plek. Bij de VVD-achterban bijvoorbeeld staat het CDA nogal bovenaan. Daar willen ze niet zonder het CDA regeren. Dus die hebben misschien straks geen zetels en dan toch wel macht. Maar goed, Max, laten we eerst woensdag uh, de uitslag afwachten. Ja, want die kan weer heel anders zijn, Wilma. We zullen het zien. Zo is dat. Dankjewel, Wilma Borgman in Den Haag. En straks praat ik over de politieke situatie... aan de vooravond van de verkiezingen door met... De politieke watchers Mark Chavan, Jan Schinkelshoek en Sheila Sitalsing. Maar nu eerst Paul McCartney, die al een enorme kas met onderscheidingen en prijzen moet hebben, maar vandaag is er een bijgekomen, de prestigieuze Legion d'honneur. Even naar het Britse en Franse nieuws luisteren. BBC News at 6 o'clock on Saturday the 8th of september. Chanteur Paul McCartney était ce matin à l'Elysée... pour recevoir la légion d'honneur des mains de François Hollande. ...in recognition of his contribution to music and humanitarian causes. Pour l'ensemble de sa carrière, on rappelle que l'ancien chanteur des Beatles a 70 ans. Ja, vandaar dat de muziek in het oog vanavond in het teken staat... van deze hoge onderscheiding. Thijs Berman is oud-correspondent van de NOS in Frankrijk... europarlementariër en francofiel. Goedenavond, Thijs. Ik weet ik nog niet zo hoor, maar... Oké, okay. oud-correspondent van de NOS in Frankrijk... Zeker. en de Europarlementariër Thijs Berman dan. Zeg, wat heeft Paul McCartney met Frankrijk? Want ik, ik weet eigenlijk alleen maar van dat uh, liedje dat Michel heet. Zeker, ja. Dat denk, ik, dat denk ik met je eens. Frankrijk heeft veel meer met Paul McCartney, denk ik. En Frankrijk voelt zich natuurlijk... Parijs voelt zich de hoofdstad van de cultuur in de wereld. En met de Légion d'honneur eert Frankrijk de grote burgers van zijn eigen land... maar ook grote burgers van de rest van de wereld. Militairen, wetenschappers, schrijvers, kunstenaars... Uh, Michael Haneke heeft dit jaar, de, de cineast heeft dit jaar de legion gekregen. Philippe Herreweghe, een dirigent van oude renaissance muziek. Gérard Mortier, theatermaker, opera regisseur. Maud de Boer, een Nederlandse secretaris-generaal, adjunct-secretaris-generaal van de Raad van Europa. En, uh, maar bij kunstenaars dus ook echt En Cox, Pierre Winans. In die lijst past natuurlijk Paul McCartney. Hoe lang bestaat uh, het legioen van eer al? Oh, Napoleon Bonaparte. Bij de, bij de revolutie, in, uh, dus twee eeuwen geleden, 1793... werden alle koninklijke onderscheidingen natuurlijk afgeschaft. En Bonaparte vond toen, na een paar jaar... ja, dit land heeft toch ook wel onderscheidingen nodig... om ons eigen volk aan te moedigen. En om ook mensen te eren die zich enorm hebben ingezet... voor vrijheid, gelijkheid en broederschappen voor de Republiek. En dus heeft hij het legioen de van ingesteld en die is gebleven toen Bonaparte weer weg was en toen Frankrijk weer een koninkrijk werd. Je had het even uh, over Maud de Boer al van de Raad van Europa. Welke andere Nederlanders hebben de prijs gekregen? In de, in de kunst uh, Helle Haase bijvoorbeeld, Lisbeth Lies, de zangeres natuurlijk. In de politiek uh, Helma e Peres, Hedy Dancona, Neberhard Albeirak... Uh, maar ook Prins Bernard, uh, niet in de politiek dus, in het koninklijk huis... Jozef Luns. Uh, oud-chef uh, van onze strijdkrachten Dick Berlijn. Dat was hij toch. Die heeft hem ook gehad. Jazeker, komt dan Moet de strijdkrachten. Nou, ja, ja. die hebben allemaal heel Moet veel ik... voor vrijheid, gelijkheid en broederschap gedaan. Ja, natuurlijk. Ik wou jou vragen om een nummer uit te kiezen van Sir Paul. Welke woord het? Oh, nee, nee. Ik laat jou de keuze. Maar, maar kijk, ik ben zelfs heel erg door op Michel, natuurlijk. Maar, maar doe een ander. Neem een. Ik uh, ga iets anders kiezen, namelijk uit zijn tijd van ja. Wings... de groep die hij had na de Beatles. Misses ja, van der Beeld. Toch een mindere periode. Nee, niet waar. Dat was ook heel goed Wings, Thijs. ...en Mrs. van de Beeld van het album Band on the Run. Opnieuw spannende tijden zijn het voor Griekenland. De Trojka van de Europese Unie, het Internationaal Monetair Fonds... ...en de Europese Centrale Bank is op bezoek... ...en morgen ontmoeten ze de Griekse minister van Financiën. Doet Griekenland voldoende om in aanmerking te komen... ...voor het volgende deel van de noodhulp? Daar draait het allemaal om, dat bezoek. Bruno Tersago, journalist in Athene, goedenavond. Is er in Griekenland al wat te merken van dat bezoek van de trojka? Nou, er is natuurlijk wel wat zenuwachtigheid... want uh, er hangt heel veel af van het rapport dat die trojka uh, zal afleveren. Dat rapport kunnen we eigenlijk pas in oktober verwachten. En zowel Angela Merkel als uh, François Hollande... hebben zich achter dat rapport een beetje verschanst, zeg maar. Uh, want zij wachten dus ook uh, de resultaten af... Uh, in dat rapport zal staan of Griekenland inderdaad uh, de noodhulp kan krijgen... Uh, als, uh, ...als het land 11,5 miljard uh, euro kan sparen de komende twee jaar. En die voorstellen die uh, Griekenland heeft om die 11,5 miljard te besparen... ...die uh, zijn al voorgelegd aan de trojka. En er is vandaag gelekt dat in ieder geval op één punt al een beetje een meningsverschil is. En op welk uh, punt is gaat, dat? Wel, het gaat erom dat uh, een aantal uh, ambtenaren, zoals ze dat zo mooi in Nederland zeggen, moeten afvloeien. Dat betekent dat ze moeten worden uh, ontslagen. ontslagen in feite. Maar uh, de Griekse regering heeft daar een beetje moeilijk mee. Dat uh, kost politiek nogal veel. En uh, men heeft daarom besloten om de ambtenaren die uh, zullen verdwijnen om die voorlopig in een soort arbeidsreserve te zetten. Wat betekent... Mm -hmm. Dat ze gedurende een jaar 75% van hun loon zullen krijgen. En dat, dat er zal gekeken worden of er misschien voor hen binnen dat jaar een andere job kan worden gevonden in een andere sector uh, binnen die openbare. En dat, daar, is de, daar is de Trojka het niet mee eens? Die vindt dat uh, te soft gedrag? Dus de Trojka vindt dat inderdaad te soft gedrag en vindt dat die mensen meteen moeten worden ontslagen. Er zijn uh, een aantal dingen uitgelekt die de trojka zou willen voorstellen dit weekend. Bijvoorbeeld verdere verlaging van het minimumloon in Griekenland... en invoering van een zesdaagse werkweek in plaats van de huidige vijfdaagse. Uh, zijn dat serieuze opties allemaal, denk je? Het is, het is een gelekte e-mail. Uh, ik hoor sommige bronnen hier in Griekenland zeggen dat dit een beetje een afleidingsmanoeuvre is... Zodat Grieken, want Grieken stijgen natuurlijk als ze dit horen... Ja. Uh, en ze gaan zich daar natuurlijk op focussen, terwijl de andere maatregelen uh, de, de die zullen worden genomen dan op die manier een beetje geruislozer zullen kunnen worden doorgevoerd. Mm. Dat is één uh, versie van de feiten. Uh, maar het zou natuurlijk best kunnen dat de trojka dat inderdaad echt wel wil. En uh, dan gaan we uh, naar een hete herfst, want uh, het is wel zeker dat uh, de Grieken dat niet zomaar zullen aanvaarden. Hoe uh, gedraagt premier Samaras zich onder al dit geweld van alle kanten? Wel, uh, premier Samaras had vandaag, heeft vandaag een toespraak gehouden bij de opening van de internationale handelsbeurs in Thessaloniki. Dat is een beurs die uh, al voor de 72e keer wordt gehouden. Dat is een beetje een beurs waarin uh, de economische, uh, laten we de sectoren van Griekenland worden voorgesteld. Uh, dat, is, ...dat stelt op dit moment eigenlijk niet echt veel meer voor. Uh, de voorbije jaren was het een uh, beurs waar de Griekse premier traditioneel uh, cadeautjes uitdeelde aan bepaalde beroepsgroepen. Uh, uiteraard kan dat op dit moment niet, niet meer. meer. Dus vandaag ging de toespraak van Samaras voornamelijk over het feit dat hij absoluut Griekenland in de euro wilde houden... ...en dat hij zeker die 11,5 miljard uh, besparingen zal doorvoeren... Uh, wat de oppositie daar ook mag van denken. Dus uh, hij houdt op dit moment in ieder geval het been stijf. Stand. Het wacht is op uh, de hete herfst die je voorspelt, Bruno. Dank je wel voor dit commentaar. Graag gedaan. En dan gaan we door met de muziek van het Legioen van Eer... naar aanleiding van de onderscheiding die Paul McCartney vandaag kreeg... uit handen van de Franse president Hollande. Een van de Nederlanders die de onderscheiding heeft gekregen... Thijs Berman zei het er net al, is oud-staatssecretaris van Justitie... Nebahat al Goedenavond. Hallo, goedenavond. Welk jaar kreeg u de onderscheiding, mevrouw Albayrak? Uh, 2009 alweer, geloof ik, ja. Van wie kreeg u hem? Want Paul McCartney heeft hem van de president zelf gekregen. Ik uh, kreeg hem hier op de ambassade, uitgereikt door een collega staatssecretaris... die uit Frankrijk was overgevlogen, uh, Jean-Marie Bocquiel. En waarvoor heeft u hem gekregen? Nou, dat was naar aanleiding van um, nou ja, dus mijn inspanningen. Ik dacht, ik doe gewoon mijn werk uh, tijdens de, de Europese Raden voor Justitie en Binnenlandse Zaken. En Frankrijk was voorzitter van de Europese Unie in die periode. En had toch wel een hele, hele zware kluif aan de asiel- en migratieportefeuille, uh, of die, de, de hoofdstukken. En um, ja, ik heb ze daar een beetje bij geholpen. Hoe ziet hij er eigenlijk uit? Ja, ik vind hem. Prachtig mooi. Hij is um, absoluut het meest bescheiden ding dat ik ooit heb uh, gezien. Uh, me meest de, in ieder geval uh, de meest uh, bescheiden onderscheiding. Het is, een, uh, het is sowieso een medaille, maar ja, die speelt je nooit op. Hè. Die ligt in een mooi houten kistje ergens in een kast. Maar wat je, uh, wat je wel opspelt is een, uh, een ultra dun, nou, ik denk anderhalve millimeter of zo. Een, een rood streepje op je revers. En die, dra uh, en die draagt u ook vaak? Nou, nee. Nee, nooit. Maar hij staat wel mooi. Ja, ik vind hem, hij, het is echt een prachting omdat hij zo ongelooflijk bescheiden is. En hij ziet er helemaal niet uit als een onderscheiding. En alleen de kennis weten dat je dus die Franse onderscheiding hebt. En voor de rest niemand. Maar ik heb, er, ja, ik heb dat vermoed ik zomaar, want ik heb hem eigenlijk nooit opgehaald. We hebben uh, gevraagd om muziek uit te kiezen van een artiest die ook het legioen van eer heeft gekregen. Op wie is de keuze gevallen? Lenny Kravitz. Die heeft hem ook gekregen? Ja, dat blijkt. Ja, absoluut. Nou ja, dus uh, Lenny Kravitz die, uh, die staat wel bekend om zijn nogal pittige songteksten... ...waarin hij uh, de zwarte en de blanke muziek bij elkaar probeert te brengen... ...maar, te brengen, maar ook heel erg uh, maatschappijbewust. Uh, het is ook een tikkeltje tegen draad. Maar ja, ik vind het gewoon echt een fantastische artiest. Ik uh, heb alle platen van hem. En uh, het ook hele mooie zongteksten, waaronder uh, dit liedje. Welk nummer wordt het? can't get you out of my mind. En let dan vooral op de zin, of de twee zinnen... I'm old enough to see behind me, I'm young enough to feel my soul. Ah, oh, mooi. Dank u wel. Danny Kruifitz was dat de muzikale keus van ridder in het legioen van eer, Neebaat al-Bayrak. En we blijven nog even in de wereld van de onderscheidingen... want Joop van der Ende krijgt aanstaande maandag een eredoctoraat aan de Nijerode Universiteit in Breukelen is dat. Meneer van der Ende, welkom in de uitzending. Uh, dank u, goedenavond. Heeft u enig idee hoe u zich dan mag noemen... welke academische graad u krijgt vanaf maandag? Uh, daar, daar heb ik me niet in verdiept, zeg ik. Bedoel, ik zal daar niet geen gebruik van maken, maar ik vind het een hele eer... Het is dokter Honeeris Kousa, dan mag u dokter H.C. voor uw naam zetten. Ja, ja, ja. Dat, dat, dat, zoiets heb ik begrepen, maar dat zal ik niet doen. En eigenlijk mag u er ook nog mult van Multiplex achter zetten... want het is uw tweede eredoctoraat al, hè? Ja, nou, vorig jaar heb ik uh, bij de Erasmus Universiteit een laureaat gekregen. En dat is toch, dacht ik, iets anders... Maar ook, ook, ook een eer, en dat vond ik ook heel bijzonder. Dus ik, ik was nogal verrast toen dit kwam. Wat houdt het in? Gaat u colleges geven of werkgroepen begeleiden? Of? Nee, nee, nee. Dat, dat, ik, ik heb een voorgesprek gehad. En eh, daarin is me duidelijk verteld dat eh, het een eretitel is. Eh, op grond van wat ik eh, tot nu toe in mijn leven heb gedaan. En dat wordt ook maandag onderbouwd in een in een speech natuurlijk. Uh, en na natuurlijk uh, uh, staat het mij vrij en staat het uh, de universiteit vrij om dingen te vragen. En als ik daar gelegenheid en tijd voor heb, dan zal ik dat doen. Maar het is geen verplichting. Het hoeft niet. Nee. Welke opleiding heeft u zelf destijds genoten? Een vrij. Uh, eenvoudige opleiding, dat heette toen de LTS, de Lagere Technische School. Dus een vakschool. En, uh, dus dat is niet echt ik uh, je zegt van uh, uh, pittig, hè? Mm -hmm. En ik werd opgeleid als, uh, als timmerman. Uw grote verdiensten zit natuurlijk in wat u voor, ja, de cultuur, de musicals, het theater, uh, de omroep heeft gedaan. Nou ja, ik denk Televisie, hè? Dus het, is de, de, de, de, de, het samen met John de Mol oprichten van de Endemol... en lang daarvoor uh, het televisiebedrijf uh, en de studio's en naast meer en met theaterwerkzaamheden. Dus dat hele, ja, dat, die hele, die hele ja, combinatie van de dingen bij elkaar. Er werd uh, in sommige kringen, in uh, Grachtengordelkringen... Be een beetje op neergekeken altijd, hè? Ja. Hennie Huisman, André van Duin... Low culture. Uh, geeft dat voldoening nu om deze erkenning te krijgen... van de eerste Erasmus Universiteit en nu Nijenrode? Um, uh, natuurlijk geeft dat voldoening. Dat, dat kan ik niet ontkennen. Maar ik, ik voel het niet als van... Uh, nou ja, lange neus naar mensen die mij toen uh, uh, niet zo goed vonden. Uh, maar u weet het nog wel. Ja, natuurlijk weet ik dat. Dat zal ik ook niet vergeten. Um, kijk... Uh, uh, natuurlijk, uh, uh, als je een uh, amusement maakt voor een groot publiek en uh, televisie is een massa-medium en uh, het bedrijf wat ik uh, nogmaals uh, samen met John O'Mollepo verbouwd, wat in de hele wereld, uh, uh, de, de programma's zijn in de, boel, zijn in de hele wereld uh, uitgezonden en worden nog uitgezonden, uh, dat was groot amusement en het is groot amusement. Daar heb ik me nooit voor geschaamd. dat zal ik ook nooit doen. Uh, ik kan me wel voorstellen dat mensen met een bepaalde uh, padniveau... Uh, bepaalde programma's niet zo spannend vonden. Ja, dat, dat kan ik begrijpen. Maar gelukkig miljoenen en miljoenen mensen in Nederland... en honderden miljoenen in de wereld vonden het wel mooi. U gaat bij de uitreiking een oproep doen, begreep ik, aan studenten in Nijenrode... om zich meer te verdiepen in de economische mogelijkheden van cultuur. Zijn die er wel in Nederland, die economische mogelijkheden van cultuur? Want er is nogal ja. wat werkloosheid in die sector. Nou... Klein onderdeel zijn van mijn, uh, van mijn reden, maar uh, ik denk dat de basis van, van mijn reden zal zijn dat ik uh, uh, aan de hand van een aantal voorbeelden wil uitleggen dat er altijd momenten zijn in je zakenleven waar je beslissingen moet nemen en beslissingen die gebaseerd moeten zijn op, op eerlijkheid. En uh, als we kijken naar de economische problemen die we hebben in de wereld... dan komen die voort uit, uh, uit inhaligheid en hebberigheid. En, en altijd zijn er momenten geweest dat mensen een beslissing genomen hebben... iets te doen, terwijl ze eigenlijk best wisten dat het niet goed was. Nou, aan Waarom andere, denkt u? Zegt u? Aan wie denkt u? Wie hebben zich onethisch gedragen? Nou ja, we, daar kunnen we een aantal laatste dingen aan wijden. Dat is toch duidelijk wat daar... Algemeen gebeurd is. En dat gaat van een beursgang. Met een te hoge aanvangsprijs. Uh, tot, uh, uh, tot contracten. Tot producten. Die uh, uh, gewoon. Uh, het daglicht niet uh, konden verdragen. Mm. Uh, uh, daar gaat het om. In, in het leven. Altijd toch. Je kan nog zoveel trucjes uithalen. Als zakenman. En, en de grenzen opzoeken. Dat hoort ook zo. Maar uiteindelijk gaat het om. De beslissingen nemen die, waar je altijd uh, iedereen recht in de ogen kan kijken. Mm -hmm. uh, we staan aan de vooravond van verkiezingen. Uh, bij welke partijen zou u uitkomen als het gaat om de economische mogelijkheden van cultuur? Uh, nou, niet bij de partijen die de laatste, uh, het laatste kabinet gevormd hebben. Want, uh... Die hebben het veel bezuinigd. Nou ja, ik, ik ben niet tegen bezuinigingen of cultuur. Ik ben tegen bezuinigingen op de manier en de dendin, hoe erover gesproken is. En uh, over, over de afbraak die toen geweest is. Ik heb daarna wel gesprekken gevoerd. En als je gesprekken voert, dan merk je dat er eigenlijk best uh, openingen zijn om begrip te, te kregen voor, voor cultuur. Meer als, als het uh, voorheen was. Maar je merkt ook dat de cultuur ook uh, best naar zichzelf gaat kijken. En dat er eigenlijk heel weinig gedaan is om de verkiezingsprogramma's te kennen. Om in contact te zijn met de politieke partijen. Mm. Om uh, wat de kunstwereld vertegenwoordigt, uh, laat zeggen, te verdedigen in, in welke vorm dan ook. Maar u vindt dat VVD's en CDA niet hun best hebben gedaan voor de cultuur? Nou, dat is al... Ik, veel mensen in Nederland kunnen dus zeggen dat ze dat wel gedaan hebben. En uh, dus uh, ik, ik vind persoonlijk D66 uh, uh, heeft uh, in het Koendersakkoord... Uh, wat er geweest is, laten zien dat ze, uh, waar ze voor staan. En dus uh, dat vind ik een, uh, een uh, partij die de kunstwereld gesteund heeft. Dit lijkt me een duidelijke stemoproep van Dr. Honoris Causa Multiplex... Joop van der Ende. Heel veel plezier aanstaande maandag. Dank u wel. En we gaan... Dag, meneer Van der Ende. En we gaan terug naar het Legioen van Eer. Een van de Nederlandse artiesten die de prestigieuze Franse onderscheiding heeft gekregen... is zangeres Lisbeth List. Goedenavond, mevrouw List. Hallo. In welk jaar heeft u de onderscheiding gekregen? In welk jaar? Dat is het moeilijke. Ik, ik heb hier het boel voor me. publier. de 11e van de... Eerste van 2010, dus 11 januari 2010. Uh, en het was naar aanleiding van uh, mijn voorstelling Dichter bij Lisbeth. Bij de première van de voorstelling Dichter bij Lisbeth in het theater Castellum in Alver aan de Rijn. Zo, hoe trots was u? Als een pauw. Want ik, ik heb. Ik wist natuurlijk wel Chevalier uh, de tradition. En ik weet dat. Uh, alle beroemdheden van Nederland. en uh, van, van de hele wereld. daar Chevalier uh, zijn geworden door uh, deze onderscheiding. Maar je denkt dan niet dat iemand uit Nederland zoals ik dat krijgt. Dus toen de ambassadeur op het toneel kwam. bij het slotapplaus. dacht ik: wat is hier aan de hand? En toen kreeg ik dat, die, die prachtige onderscheiding. En toen dacht ik, oh mijn god, wat heerlijk, <laughs> dat mij dat mag overkomen. Legde de ambassadeur ook nog uit waarom de keuze op u viel? Ja, dat omdat ik uh, zonder... Wacht even hoor. Lisbeth List heeft nauw samengewerkt met de grote artiesten als uh, Charles Aznavour, jean Béko, Jacques Brel. En in 1999-2000 heeft zij met veel succes de rol van Edith Piaf gespeeld... in de gelijknamige musical en kreeg daarvoor de Music Award 2000. Voor de beste vrouwelijke hoofdrol. Dan heb ik ook nog, ben, was ik in die tijd al en nu inmiddels 30 jaar, uh, sinds 25 jaar jurylid van het concours de la chanson van de Alliance Française. We hebben u gevraagd, mevrouw List, om een van de nummers uit te kiezen uh, waarvoor u door de Fransen bent geridderd. Op welk nummer is de keus gevallen? Uh, vivre. Vivre pour Vivre. Dat is een, heel, dat een van de liederen die uit uh, het begin van mijn carrière stamt. We gaan het draaien. Heel mooi. Dank u wel, Lisbeth List. Oké. Okay. Moi qui ai vécu sans scrupule.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 De la lumière boorde C'est ce qu'a dit le père Pugot Moi qui ne pense pas à l'histoire Je mangastruit d'à propos Voorloper blijf ik nog jouw genre Jouw zwarte schaar <muches> Jou trouwen, vijf. Ik blijf er lang, en lief nog langer, maar laat mij blijven wie laat me, laat me. Lisbeth List met Ramses Shaffi, die eigenlijk natuurlijk ook het Legioen van Eer had moeten krijgen. Nog drie campagne dagen te gaan waarin nog van alles kan gebeuren. Maar het grote nieuws van vanavond was de peilingen nieuwsuur... waaruit blijkt dat PvdA en VVD nu allebei op 35 zetels staan. Wat gaat het allemaal betekenen voor de nabije toekomst van Nederland... ga ik vragen aan drie van onze... Politieke ingewijdenen, politieke watchers. Sheila Sitelsing, columniste van de Volkskrant. Volgt voor met het oog op morgen de VVD-campagne. CDA. Jan Schinkelshoek, die zich op de PvdA heeft gestort En politiek commentator van NRC Handelsblad, Mark Chavan. Die D66 in de gaten houdt op ons verzoek. Welkom, alle drie. Goedenavond. Mevrouw Goedenavond. Mevrouw Sitelsing, meneer Schinkelshoek in Den Haag. En Maxje van thuis. Um, ja, er volop speculaties uh, de hele avond op radio en tv over de mogelijkheid van een kabinet van VVD en P van de Aond. Volgens de peilingen zitten die nu al op 70 zetels. En ja, nog zes erbij. En ze zijn er. Lijkt u dat reëel, mevrouw Sitalsing? nou, dan moeten ze nog wel eventjes uh, doorstijgen in de peilingen. Ik weet het niet. Ik, ik denk, nou ja, mochten ze het halen, getalsmatig... dan nog weet ik niet of het heel verstandig zou zijn... Uh, vanuit VVD-standpunt bezien... om alleen met de PvdA te gaan regeren. Ik denk dat dat schadelijker is voor de VVD... dan een buffer erbij, zoals D66... die programmatisch en inhoudelijk toch wat dichter bij de VVD ligt. Of, wat, wat VVD zelf heel graag zou willen, het CDA erbij... U vindt het link als ze met de PvdA alleen zouden gaan regeren. Wat is het risico daarvan voor de VVD? Um, dat ze uh, veel meer zullen moeten toegeven op hun programma... dan als ze er een geestverwant bij hebben. Um, de de het VVD is toch, ja, die, die, die zou dan in een volgende campagne, in een volgende verkiezingsronde... misschien met een te links imago uh, opgezadeld komen te zitten... Wat vindt u van de campagne van uh, premier Rutte tot nu toe? Uh, tot nu toe? Ja, ik vind hem... Um beetje aan de platte kant. Hij is heel erg... Hij is begonnen een paar weken geleden met zijn grote speech op zijn, uh, op zijn eigen congres. Uh, en dat was... Ik dacht, nou ja, goed, dit is zijn moment om nu even te markeren... van jongens, ik ben wel premier van dit land... en ik heb twee jaar lang echt fantastische dingen gedaan. Daar ging het eigenlijk heel weinig over. Het ging heel erg over Den Uil en de socialisten... en dat hij daar nachtmerries van had en uh, met het koude zweet wakker werd. En ik vond dat een beetje, ja... Uh, ik snap het wel dat hij zijn rechtervleugel vleugel erbij moet houden. En hij moet de angst voor de socialisten er een beetje in houden. Maar dat ook wel iets ouderwetsig en iets... Ja, ik vond het ook Dan een beetje kinderachtig. Ja. Uw advies aan hem zou zijn... Wees meer premier van Nederland? Nou ja, kijk, ik snap wel dat je aanvallen moet inzetten... op, uh, op je tegenstanders. Hij doet dat nu um, met Samson. Vandaag heeft hij daar een hele pagina voor gekregen... in de Telegraaf en dat heeft hij uitstekend benut. Maar ik zou ook iets meer... Hij zou ook iets meer mogen refereren... aan zijn staat van dienst van de afgelopen twee jaar. Het is alsof hij daar niet trots op is. Het is alsof hij daar geen goed verhaal over te vertellen... Heeft. Meneer Schinkelsoek, u volgt de Partij van de Arbeid. Had u ooit verwacht dat uh, Samson van ja, toch een beetje vanuit het niets... nog maar een paar weken geleden het zover zou brengen... dat hij nu al gelijk staat met de VVD... Nee, zo'n spectaculaire comeback had ik inderdaad niet uh, niets verwacht. Ik heb er wel rekening mee gehouden dat de Partij van de Arbeid hoger zou scoren. dan de 15 zetels waar ze op een gegeven moment in, in stonden. Maar uh, wat Samson voor elkaar heeft gebracht, vind ik absoluut een hele fraaie prestatie. En de grootste verrassing van de campagne tot nu toe. Hoe doet hij dat? Nou ja, toch in de eerste plaats denk ik toch een, een hele vakbekwame en gedegen campagne te voeren. Hij slaagt erin. Misschien een beetje verwonderlijk voor hem. De, het wetwetertje, zoals hij toch genoemd wordt. Via redelijkheid, via gematigdheid. En een beetje zelfs af en toe staatsmannelijke uitstraling. Eerlijk verhaal, samen er tegenaan en zo. De, ja, dat redelijke uh, linkse alternatief voor Rutte te bieden. En dan naast... Na de overwinning blijkt toch dat hij gewoon dat bijtertje en bedwetertje nog is neemt ik. Dat, is, dat, dat daar hou ik rekening mee. Een vos verliest wel zijn haren enzovoort. Maar ja, nee, uh, ik denk dat het allemaal, allemaal ongeveer zo blijft. Um, maar goed, min. Uh, hij heeft wel een prestatie neergezet. En dat moet je hem nageven. Misschien een portie keepersgeluk. Maar dat dwing je dan ook af als het goed gaat. Wat opvallend is uh, bij Samson, is dat hij ja, voortdurend inderdaad boven de partijen ja. gaat staan... en ja. zegt dat we er samen uit moeten komen. en zo. Dat was het CDA toch altijd? Nou ja, het succes van uh, Roemer... Pardon, het succes van... Nee, van, deze heet Samson. <lacht> deze heet Samson, dat is waar. Even, ik ben er even terug. Eén um, pot nat, zegt Rutte altijd. Nee, dat is, dat is niet zo. Ehm... Um, het, het, het succes van, van Samson is toch het, het verlies van het CDA. Samson staat inderdaad daar waar je het, waar je het CDA verwacht zou hebben. Kennelijk, is die partij te veel naar rechts afgedwaald de afgelopen jaren. Om nog geloofwaardig en tijdig de plek in het politieke centrum te kunnen, kunnen opeisen. En moet dus nog de tol betalen voor, nou ja, iedereen weet dat van me. Ik meet af aan als een grote fout in 2010 heb beschouwd. Ja, nou ja, Buma heeft het uh, debat bij het Jeugdjournaal gewonnen. De, de, misschien komt het nog op het laatste moment goed. Mark Chavan, uh, paradox bij D66 eigenlijk. D66 heeft zich voortdurend sterk gemaakt voor een soort sociaal-liberaal kabinet... dat er ja, nu opeens tot de mogelijkheden gaat behoren... maar wordt zelf eigenlijk het slachtoffer van de ontstuimige groei... van zowel VVD als PvdA, hè? Ja, want uh, allerlei redenen om op uh, de een of de ander te stemmen... zijn waarschijnlijk sterker dan om uh, op het scharnierpunt daartussen te gaan stemmen. Als je wil dat Rutte uh, niet de grootste wordt... dan is het gauwer logisch om op Samsom te stemmen. Of uh, Roemer, als je dat toch fijner vindt. Maar waarom zou je dan op uh, Pechtold moeten stemmen? En andersom, als je die linkse lui tegen wil zijn... Ja, dan moet je op Rutte stemmen of op Wilders, als je je daar behagelijker voelt. En, en het verhaal van D66 over Europa... ja, ik weet niet hoeveel mensen daarom alleen zeggen... ik ga erop stemmen, behalve de getrouwen die toch mm -hmm. wel stemmen. Mevrouw Sitaelsing zei daarnet, uh, de VVD heeft er belang bij... dat er in elk geval nog een middenpartij meedoet. Want met de PvdA alleen is de link. Denkt u, meneer van dat die partij D66 is? Nou ja, Ik heb het laatste jaar de indruk gekregen dat ze bij D66 wel heel erg graag willen regeren. En dat doet me een beetje denken aan GroenLinks... die de vorige keer ook heel graag wilde regeren... en daarna behoorlijk uh, laag op de weg kwam te rijden. Het is D66 natuurlijk nooit goed bekomen om als getalsmatig uh, aanvullendje mee te doen. Dus ik weet niet of dat deze keer heel veel beter kan aflopen. Uh, ik heb wel de indruk dat ze het willen... Mevrouw sitaal wat, wat zou u de VVD in dit geval aanraden? Want je kunt het CDA erbij halen, je kunt D66 erbij halen... je kunt GroenLinks erbij halen, zelfs de ChristenUnie is een mogelijkheid. Wat, wat zou het slimst zijn vanuit de VVD bekeken? Nou, wat ze bij de VVD het liefst denk ik zouden willen, is het CDA. Rutte flirt daar vandaag ook weer heel erg mee... in dat um, interview wat hij in de Telegraaf geeft. Gaat hij uh, ontzettende liefde verklaren aan het CDA... geweldig betrouwbare bestuurderspartij, altijd prima mee kunnen samenwerken. Dus dat is wat ze waarschijnlijk het liefst zouden willen. Um, of dat ook um, in de reden ligt, is een tweede. Want het CDA gaat natuurlijk behoorlijk verliezen. Je kunt je afvragen of een partij die zoveel verliest... iets te zoeken heeft in, het, uh, in de regering... Uh, ja, d 66 kan een goede tweede zijn. Het is eerder vertoond. We hebben twee paarse kabinetten gehad. Ja, over de afloop zullen we het maar even niet hebben. Nee. Dat, doen we, <laughs> dat doen, we, doen we de volgende keer weer. Meneer uh, Schinkelshoek, vanuit de PvdA geredeneerd, welke derde partij zou dan het beste bij zijn? Ik denk vanuit de. Nou, ik denk dat het niet zo ontzettend veel uitmaakt vanuit de Partij van de Arbeid geredeneerd of die D66 uh, dan wel uh, het CDA neemt. Voor beide is iets te zeggen. Um, Nee, nee, ik denk dat, daar, dat die beslissing daar intern... tenzij ik me heel erg vergis, er nog, niet, nog niet gevallen is. Maar ik ben het eens met mevrouw Cittalsing. Misschien lost dat probleem zichzelf op doordat het CDA zich terugtrekt. Dat denkt u? Dat weet ik niet, maar ik zou me na een zoveelste... in dit geval prehistorische nederlaag heel goed kunnen voorstellen... En dat je nog eens heel achter je oren krapt wat je in een, in een kabinet te zoeken hebt. Dat raadt u ze aan? Ik, om er achter de te krabben, jazeker. zeker. Mevrouw Sitelsing, uh, ja, het wordt zelfs mogelijk nu dat de PvdA de grootste partij wordt... en Samson dus de logische premierskandidaat. Wat denkt u dat Mark Rutte dan gaat doen in dat geval? Nou, hij heeft gezegd, um, ook in de Telegraaf overigens... wat heel goed moet lezen deze dagen, maar dat is een beetje de VVD-bode geworden. Ja, daar geworden. staat veel in, hè, de Telegraaf. Ja. Nou ja, vooral, uh, het is vooral de VVD-campagnekrant doen ze heel goed. Um, hij heeft daar gezegd, ik word of premier of fractievoorzitter van de VVD... VVD. Dus we zullen het misschien nog meemaken dat een voormalig premier de Kamer weer ingaat. U denkt niet dat hij de politiek gewoon uitstapt dan? Nou ja goed, dit is wat hij gezegd heeft. Uh, dat hij nog niet klaar is in Den Haag. En dat hij als hij geen premier wordt de fractie gaat voorzitten. Dus nou ja goed, dat, we zullen hem op zijn woord moeten geloven. Hij schijnt nog als de jokker, maar dat zullen we nog meemaken. Dat heeft u mij niet horen zeggen. Mij ook niet. <lacht> Mark van, <laughs> wat denkt u dat Rutte gaat doen als hij een nederlaag leidt? Ik denk dat hij het zelf niet weet. Uh, hij, hij kan het nu nog niet geloven. Ik, ik weet ook helemaal niet of het gebeurt. Maar ik denk dat hij, als het zou gebeuren, uh, meer stuk zit dan hij zich nu kan voorstellen. En dan zijn mensen onvoorspelbaar. Dus uh, een mooie baan in het bedrijfsleven zou hem wel eens heel erg kunnen aanlokken. Ik, ik, ik heb me dat vooral afgevraagd de laatste weken... omdat hij mij niet schitteren wil. Ik vond zijn vorige campagne echt knap. Hij was inspirerend. Hij had uh, na die verschrikkelijke strijd met uh, Rita Verdronk... had hij uh, heel veel lege zaaltjes in het land toegesproken... en daar uh, werkelijk als een man uh, zich doorheen gevochten. En een inspirerend verhaal wat een soort... Uh, wervend conservatisme voor Nederland uh, bood. Van hard werken en eerlijk je, je, je kost verdienen. Mm. En uh, ja, ik heb hem dat eigenlijk deze keer niet meer horen De doen. hij was is er een en, beetje af vindt u. Hij was en geen premier. En uh, steeds meer, met dat, uh, het gaat over drie dingen. Banen, banen en banen. Het is zo'n oude makelaarskreet. Uh, ja, ik, uh, ik weet niet of hij er zelf nog in gelooft. En wat dat betreft zou het ook kunnen zijn dat als het dan niet die premierbonus is, althans de winst, dat hij zegt... zoeken jullie het maar uit? Ik weet het niet. We weten over een paar dagen meer, denk ik. Mag ik u alle drie heel hartelijk bedanken. Sheila Sietalsing van de Volkskrant, dag. zij volgt de VVD-dag. Jan Schinkelshoek van het CDA, die juist de PvdA volgt. En Mark Chavan van NRC Handelsblad, die de campagne van D66 in de gaten houdt. Dit was met het oog op morgen, op deze zaterdagavond... Morgen zit hier John Jans van Gade en straks op Radio 1 omroep BNN... met het programma De Overnachting. Nog één keer een politicus op bezoek in het College Hotel in Amsterdam. En dat is dit keer Fred Deven, de crimefighter van de VVD. Dapper van hem dat hij uh, die gevaarlijke en misdadige stad indurft zo laat in de nacht. Ik wens u een goede zondag. vrienden.